9 uur naar net wel met het NOS-journaal.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 met Martijn de Geven. Welkom bij WNL Haagse Lobby. Een programma waarin we iedere week... de meest opvallende politieke kwesties van het land ontleden. Wie heeft de macht? Wie oefent er invloed uit? En hoe werkt het spel achter de schermen? Het is morgen. een veronder voor de ministers Plasterk en Hennis. Weten het vertrouwen te behouden van de Tweede Kamer. Vanavond de politieke voorbeschouwing... met advocaat Christian alberding voormalig commandant der strijdmacht... en tegenwoordig cybercrime-expert Dick Berlijn... en politiek verslaggever voor het AD en Parool Frank Hendricks... In onze wekelijkse rubriek De Schatkamer vertelt oud-journalist en lobbyist Erik van Venetië hoe Lubbers zijn vicepremier een snoeiharde veeg uit de pan gaf. Dat en meer zo in de Haagse lobby, maar nu eerst de drie van WNL. De Zwitserse bevolking heeft zich de afgelopen weekend in een referendum uitgesproken voor een immigratiebeperking. Volgens de EU gaat het plan in tegen het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland. Hoogleraar Migratierecht Kees Groenendijk twijfelt of de beperking uiteindelijk wel echt zal worden doorgevoerd.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 Het regent medailles voor de Nederlandse schaatsers op de Olympische Spelen. En Dat gaat ook bij onze Russische gasheren niet onopgemerkt voorbij. President Poetin bezocht na de gouden plak van Irene Wüst het Holland House. Naar verluidt uit dank voor de zware politiek en koninklijke delegatie waar we mee zijn afgereisd. Mr. Poetin, what do je think of this Dutch house? Fantastisch. Very good. Yeah? Good people and good results. Good party? Good party. Thank you so much. Morgen bespreekt de Eerste Kamer de nieuwe jeugdwet van het kabinet. Vier landelijke zorgorganisaties trekken nog één keer aan de bel. Ze zijn bang dat er een groot verschil in kwaliteit van jeugdzorg gaat ontstaan... tussen de ene en de andere gemeente. Voorzitter van de GGZ Nederland, Jacobine Geel... hoopt dat de Senaat morgen een duidelijk besluit neemt over de wet. We willen gewoon dat het echt heel goed geregeld wordt... en dat al die ouders van kinderen die zich nu hartstikke onrust maken... en al die artsen die denken, oh jongens, jongens, jongens... hoe moet het allemaal gaan, het gaat niet goed. We willen gewoon dat die onrust eigenlijk wordt weggenomen. Wie wist wat en vooral wanneer? Het waren de belangrijkste vragen aan de ministers Hennis en Plasterk. Vandaag kwamen de antwoorden op de tachtig vragen... die de Tweede Kamer aan hen stelde over de NSA-kwestie. Hebben de ministers de Kamer te laat geïnformeerd... over het verzamelen van communicatiegegevens voor de Amerikanen? Antwoorden die weer nieuwe vragen oproepen. En de oppositie staat op zijn achterste benen. Het begon allemaal met de minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk... in Nieuwsuur van 30 oktober vorig jaar. Daar komen we zo direct over te spreken. Maar ik ga u eerst vertellen wie wij aan tafel hebben. Ik zei het al even. Voormalig commandant der strijdkrachten Dick Berlijn. Christian Albenink-Tijm, advocaat bezig ook met een rechtszaak tegen de staat. Burgers tegen Plasterk van het kantoorbureau Brandijs. En Frank Hendricks, politiek verslaggever voor het AD en het Parool. Uh, meneer Berlijn, wij troffen elkaar vlak voor de uitzending even... en toen haalde u uit uw papiertje een, een fantastisch schema... waarin u een soort reconstructie heeft gemaakt... wat er zich nou eigenlijk heeft afgespeeld. En ik wil u eigenlijk vragen, deelt u dat even met onze luisteraars? Ja, het is toch van belang, want ik kan me voorstellen... dat uh, al die data, uh, het hele beeld wat, wat troebel wordt. We moeten niet vergeten dat toch de context van het hele verhaal was... Uh, de, het rumoer wat uh, Medio vorig jaar speelde... rumoer over Prism, de NSA, et cetera, et cetera... Dan krijgen we ongeveer 5 augustus een publicatie in de Spiegel... waarin sprake was van Boundless Informant... Een, een, een tool waarmee een hoop informatie kan worden geanalyseerd. Vervolgens zien we dan dat eigenlijk pas in oktober, 21 oktober... in tweakers melding wordt gemaakt van die 1,8... Metagegevens, zoals het is gaan heten stukjes informatie over telefoongesprekken. En je ziet dan dat onze minister Plasterk op 21 oktober... daar vrij snel op reageert na de ministerraad. Want hij zegt dan meteen, de AIVD en de die houden zich aan de wet. Ja, en even meta-informatie, dat is dus niet het afluisteren van gesprekken... maar het is alleen het verkeer tussen mensen. Nou, he? het, het is wel degelijk on, uh, je uh, gesprekken. Maar daar uh, bijvoorbeeld van één gesprek kan je zeggen, het duurde zo lang. Het was tussen die en die. Uh, het was een, uh, Allerlei gegevens over dat gesprek. Gezamenlijk is dat wat we dan noemen die meta-informatie. Dus ja. die 1,8 miljoen gegevens... dat gaat over een x-aantal gesprekken. Wat x is, weten we niet precies. Maar het zullen een groot aantal zijn Goed. geweest. Terug naar de nou, kerkonstressie. Ja, dus ik zei dat uh, minister Posterk dat, uh, dat zij op de 21ste... Hè, van onze diensten houden zich aan de wet. Heel belangrijk gegeven natuurlijk. Vervolgens zien we dat ongeveer een week later... Keith Alexander... De baas van de Amerikaanse NEC daarop reageert min of meer. Die zegt ja hallo wacht eens even. Al die gegevens dat is wel gegevens die wij samen met onze Europese uh, vrienden hebben gedaan. En dan uh, weer uh, even later een dag later zelfs. Is dan minister Plasterk in Nieuwsuur die de uitspraken doet zoals we die inmiddels allemaal kennen. En toch gaan we nog een keertje luisteren.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 Nou, heel eerlijk gezegd, uh, het was een beetje een saaie uitzending van Nieuwsuur. Uh, het was allemaal al bekend. En Twan Huis, die die vraag stelde aan Plasterk, die zegt ook in zijn inleiding... Het lijkt wel alsof u de enige bent die nog ontkent dat de NSE hier gegevens verzamelt. Uh, die reconstructie van de heer Berlijn is, uh, is heel erg nuttig. Vooral omdat eruit blijkt dat al sinds uh, juni, uh, die onthullingen van Snowden zijn van 6 juni... Sinds, vanaf juni kwamen er allemaal verhalen naar buiten. Dus iedereen was er al lang van overtuigd dat de NSE informatie verzamelde en toen is ineens met dat tweakers verhaal kwam dat getal van die 1,8 miljoen. Wat tweakers? Even toelichten. Tweakers is een, uh, ja, is een, is een specialistische website uh, of een website voor voor geeks, voor nerds, voor mensen die internet heel erg leuk vinden en technologische dingetjes. Eh, niet heel veel mensen lezen dat, maar binnen die gemeenschap is het heel erg eh, populair. Het is ook een hele goed geïnformeerde website. Dus op zichzelf dat plastic denkt ik moet, ik moet iets met dat nieuws, ik moet erop reageren, dat begrijp ik wel. U ook, meneer Berlijn? geeft u het? Ja, maar ik zie het toch een beetje anders. Uh, kijk, absoluut juist wat de heer abbeding zegt... dat medio vorig jaar een hoop gedoe was over NSE en Prism. En het was toch een beetje het algemene beeld van verrek. Onze partners aan de overkant van de oceaan... die, die bespioneren ons massaal. Er wordt dan ook melding gemaakt. in de, de Spiegel hè, die komt dan met dat Boundless Informant verhaal. Maar dan duurt het toch nog even, een twee maanden... voordat we eigenlijk in de gaten hebben. Het gaat over 1,8 miljoen gegevens... over gesprekken. En vervolgens weer even later... van verdraaid. dat zijn helemaal niet de, de Amerikaanse vrienden zelf... maar wij doen daaraan mee. Wij, uh, dus dus het, het verwijt wat we eerst maken richting Amerika... moet dan toch een beetje worden bijgesteld. Wij, wij helpen met elkaar om dat hele omgevingsbeeld te creëren. Dus wij delen informatie met hen. Is het erg dat we dat doen? Nee, ik vind het helemaal niet erg. Want als wij militairen uitzenden bijvoorbeeld naar crisisgebieden... dan willen wij graag dat die militairen maximale bescherming genieten. Daarvoor is het nodig dat je goed meeluistert. Wat gebeurt er precies? U kunt zich voorstellen, als er dan gesprekken vanuit Afghanistan... ik noem maar eens wat, naar Nederland teruggaan... waarbij bepaalde informatie wordt gedeeld... dat we dat als defensie, ik zeg nog steeds wij overigens... maar goed, dat defensie dat graag wil weten... omdat we onze mensen beschermd willen houden. Minister Plastek zegt dus ook op die 21 uh, oktober... van luister eens, onze diensten, AIVD en MVD, die houden zich aan de wet. Dat doen ze dus ook. De AIVD heeft niet aan in Nederland uh, Nederlandse burgers bespioneerd. Uh, de MVD beluistert uh, onderschept verkeer... wat van het buitenland naar Nederland gaat en omgekeerd... volgens de regelingen die daar in de wet voor zijn. Helder. Vervolg de reconstructie. Nou ja, dan uh, na het gesprek uh, in Nieuwsuur... Uh, zien we dan dat tegelijkertijd... Uh, nou ben ik een beetje aan het speculeren... maar ik vermoed dat op dat moment ook toch een nader onderzoek uh, gebeurt. Van, hé, hey, zegt dan de minister waarschijnlijk tegen die diensten... waar hebben we het nou precies over? Waar komt die 1,8 miljoen vandaan? Dan begint er een onderzoek. Dat wordt ook in de antwoorden die nu door de uh, bewindsten zijn gegeven... wordt dat ook bevestigd. Dan begint er een onderzoek. Ongeveer 22 november, dus een maand na dat gedoe in eind oktober zegt dan de minister van Defensie... nou, wij delen in ieder geval gegevens met de NSE. Dat is het eerste signaal al eigenlijk van... nou, het is waarschijnlijk niet alleen maar de NSE... maar wij doen daaraan mee, wij verzamelen die informatie. En dan, het eind van december... zegt de, uh, de directeur van de MIVD, uh, Pieter Bint... die zegt van luister eens, nu weten we waar die 1,8 miljoen vandaan komt. We hebben een perfect match... Hij heeft dan vast kunnen stellen van verdraait die 1,8 miljoen. Dat is gegevens die wij eigenlijk zelf verzameld hebben. Is dat vreemd? Nee. Want het is niet zo dat de MIVD een, een, een database heeft van nou 1,8 miljoen. Want die vragen, je weet pas later dat die vragen relevant zijn. Dus het heeft een tijdje geduurd voordat ze dat hebben kunnen reconstrueren. Maar dat begrijp ik. Maar waarom is zo'n minister dan ergens al gaan zitten... nadat hij eens overleg heeft met die topambtenaren... En dat gaat uiteindelijk uit van een scenario wat ze toch niet zeker weet. Want die perfect match, zoals u net uitlegde, ja. die was er nog niet. En toch gaat zo'n minister dan met een ja. aan zekerheid, grenzende zekerheid. daar in zo'n studio zitten. Kunt u dat ook verklaren? Ik kan het alleen maar verklaren in de context van waar, zoals ik net begon. Ja. Er was een hoop gedoe over de NEC. Er was een gevoel van verdraaid. Zijn we nog veel veiliger in Nederland? Wordt niet alles afgeluisterd? Ik kan me niet voorstellen dat als die context er niet was geweest. als het gewoon nou ja, een rustige tijd was geweest. dan had de minister zeker die uitspraken niet gedaan. Hij heeft zich nu geroepen gevoeld om toch zo snel mogelijk duidelijk te maken... Ja. van beste burgers in Nederland, dit doen wij niet. En dan heeft hij gelijk. En de ja. AVD doet dat niet. Voordat we bij die perfect match... dat ik u daar de vraag weer de draad weer op te pakken. Um, tussen dan die uitzending van Nieuwsuur... en dan uiteindelijk die perfect match... dan lijkt mij toch ook al dat er een ambtenaar terugkomt bij Plassen die zegt, god, u heeft dat daar vrijwilligers zitten vertellen. Maar dat weten we helemaal niet zeker. Dat kan wel eens een misser zijn. Ik zie u nu instemmend knikken. Nou ja, kijk, het zal zo zijn dat op het moment dat het onderzoek gebeurt... nogmaals, zo eind oktober... Uh, voordat dan het hele beeld klaar is... ik moet nu constateren dat dat toch zo'n kleine twee maanden heeft geduurd... voordat het beeld helemaal rond is. Lang, hè? Dat kan lang worden gevonden. Maar ja, ik u? Ja, ik vind het wat makkelijk om dat van hier af te beoordelen... Ik ken die diensten als, uh, als uh, uh, oprechte, loyale, trouwe mensen... die niet zomaar wat gaan lopen ver, uh, verdoezelen als het niet zo is. Ja. Ik vraag het u toch even, want morgen zal ongetwijfeld ook ingezoomd gaan worden... op waar ligt de ambtelijke verantwoordelijkheid? Is de minister goed geïnformeerd? Ja. U heeft het gereconstrueerd, nogmaals van een bepaalde afstand... maar toch, wat denkt u? Wat is uw inschatting? Ik denk dat de minister op het moment dat Tweakers uh, die 1,8 uh, miljoen metadata... Uh, datagegevens noemt dat de minister op dat moment uh, die, AMV, die AIVD bij zich had. Overigens is het interessant dat Twan Huis in het interview... wat hij met de minister heeft, heeft iets steeds over de Nederlandse dienst. De Nederlandse dienst. Maar we moeten goed in de gaten houden dat het over twee diensten gaat. AIVD en MIVD. Ik denk dat de minister dus op uh, zo'n 21 oktober... aan de AIVD zal hebben gevraagd van... God, doen wij dat in Nederland? Dan zal de AIVD terecht op hebben geantwoord... nee, dat doen wij niet, beste minister. Maar dan ontstaat er toch een gevoel van... ja, maar wat is dan wel die 1,8 miljoen? En dat gaat men dus onderzoeken. En dan, dat duurt dat dus die twee maanden... voordat die, die directeur van de MIVD, Pieter Bint, zegt... nou, ja, nu begrijp ik die 1,8. Dat, dat zijn gegevens die wij zelf uit de lucht hebben geplukt, namelijk, minister. Maar denkt u dat de ambtenaren bij zichzelf zeggen... potverdorie, dat we sneller moeten uitzoeken... en de minister beter moeten in, informeren? Of denkt u dat de ambtenaren denken... misschien kan die minister een keer zijn mond houden voordat we iets nee, zeker weten? dat geloof ik absoluut niet. Ik vind dat ook belangrijk om dat beeld recht te zetten. Ik, er is iets verkeerd gegaan hier, dat is evident. Ja, zover we ook. Dat begrijp ik. Maar we moeten niet meteen het gemak zoeken van... het zal wel aan die ambtenaren liggen of het zal wel aan die diensten liggen. Die diensten functioneren naar mijn stellige overtuiging goed. Ze informeren de bewindzieden ook zodra dat moet gebeuren. Um, nou, daar geeft u dus eigenlijk het antwoord... Als u dat uitsluit, Christian Albing-Team. Ja, meneer Berlijn, hoe, hoe verklaart u dat het in Nederland zo lang heeft geduurd, terwijl in Noorwegen, de Noorse dienst, waren dezelfde verhalen? Op basis van dezelfde hmm. grafiek, ook uit de spiegel, heeft de dienst een dag na de Verhalen ja. in de pers, het gecorrigeerd een dag nee, ik, later. Ik, ik, mijn eerlijke antwoord is dat ik dat niet weet. Nee. Maar ik vind het ook te makkelijk om te zeggen: hier, van nou, dan zal het wel aan die dienst hebben gelegen. of ze hebben dat ze hebben zitten, zitten tweaken of wat dan ook. Dat is te makkelijk. Zo, mijn, je mag mij naïviteit verwijten. maar zo wordt daar niet gewerkt. Zo wordt daar werkelijk niet gewerkt. Uh, en daarmee zeg ik ook van, uh, laat dat maar flink uitgezocht worden... waar het dan wel aan heeft gehad. Maar laten we niet te snel roepen van, het zullen die ambtenaren wel willen zijn geweest. Wat ook niet moeten doen, is steeds maar weer dat, dat, dat verhaal naar boven halen... van die diensten, die, die werken niet goed samen. Ze willen niet informatie delen. Ik zeg u, onzin. Dat gebeurt wel. Ja, u heeft daar ook onderzoek naar gedaan, hè? Naar, naar de ja. samenwerking van die MIVD en die AIVD. Ja. En dat sluit u ook gewoon uit? Ik sluit het niet uit, want ik, ben, ik zal u zeker niet zeggen dat er nooit fouten gebeuren. En het zal zeker, in elke organisatie gebeurt er wel eens iets... en is de communicatie achteraf wel eens een keer minder optimistisch... Geweest, maar we moeten nou niet meteen roepen van... zie je wel, daar ligt het aan en het moet ja. er maar bij elkaar worden geraapt. Dat is te makkelijk. Hier Volk is iets het anders fout gegaan. Goed, ik vraag u even de reconstructie af te maken... en dan kom ja. ik vanzelf bij Frank Hendricks uit. Nou, ik was al eigenlijk een beetje aan het einde... want ja. nadat uh, die directeur van de MVD zegt... zegt het is een perfect match... Dan, uh, dan weten die bewindslieden dat natuurlijk ook. De minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Defensie. Ja, en dan wordt er een maand gewacht. Uh, iets meer dan een maand gewacht voordat er een brief naar het parlement gaat. Waarin uh, dus de, de beide bewindslieden zeggen van nou het is toch iets anders dan het verhaal een nieuwsuur. Uh, wij hebben dat zelf, de MvD heeft het zelf uh, uit de lucht geplukt. Vanwege de beveiliging van onze militairen in het buitenland. Dat heeft een maand geduurd. Uh, de brief, uh, dat is wat mij betreft het einde van mijn reconstructie. Christian albenink um, ik kom even terug bij de, toch moment van de uitzending. Legt u even kort nog even uit, waar gaat uw, uh, zaak, uw civiele zaak tegen de staat over? Ik zeg het nog maar even, uh, burgers tegen Plasterk. Burgers tegen Plasterk. Nou, en ook even de moment waarop mijn cliënten dachten... hier moeten we iets aan, iets aan gaan doen. Dat heeft dus niet specifiek te maken met die 1,8 miljoen gegevens en metadata. Nee. Dat, dat aspect wordt nu heel erg uitvergroot en daar hebben we het, het over. Maar in die periode die de heer Berlijn zo mooi schetste... gebeurde er ontzettend veel. En uh, op 6 juni kwamen die onthullingen van Edward Snowden naar buiten. En op 7 juni uh, zei Plasterk al... Als dat in Nederland gebeurt... dan is het volstrekt in strijd met de Nederlandse wet. En dat moeten we niet tolereren. Dus Plasterk heeft toen ook al... na de eerste onthullingen van Edward Snowden... meteen heel krachtig uh, en uh, uitgesproken daarop gereageerd. Uh, wat de NSA doet... heeft niet alleen maar met metadata te maken. Ze onderscheppen e-mail, uh, de inhoud van e-mail. E uh, er is ook de Engelse geheime dienst, de GCHQ. Vangt van alles en nog wat van het internet af. Nou, wat mijn cliënten zeggen is... Zeggen, van, ja, wij we zijn niet uh, zo gek dat we een procedure beginnen... tegen de Amerikanen of tegen de NEC. Maar wij willen wel kijken wat de Nederlandse staat kan doen... aan wat hier gebeurt. En uh, waar aan de ene kant de minister al vanaf het eerste begin... het gedrag van de Amerikanen veroordeelt... en zegt dat kan niet, dat is in strijd met de Nederlandse wet... heeft de Nederlandse minister ook minister Hennis van Defensie meteen gezegd... ja, maar we wisselen wel gegevens met elkaar uit. En het kan ook zijn dat wij gegevens ontvangen... die zijn vergaard met zo'n illegaal programma. Nou, dat aspect, het vergaren van illegale gegevens... dus het krijgen van gegevens die de Amerikanen hier hebben ontvangen... dat is het aspect waar deze procedure zich op richt. Helder. En nou willen we ook weten... want het gebruikte argument is ook heel tijd natuurlijk... of het wel of niet informatie delen... is die staatsveiligheid of die... In het geding is. Meneer Berlijn, is de staatsveiligheid in het geding? Uh, Laat ik beginnen met gebeurt. de uitspraak van Newsweek. Ja, ja. Is daarmee de staatsveiligheid in het geding gekomen? Nee, dat geloof ik niet. Um, en dan de tweede stap, doordat ze later hebben gemeld dat niet wij, dat niet Amerikanen, maar wij zelf. We hebben... moeten even helder hebben waar we het precies over hebben. Kijk, wat je, wat je, wat, of we het nou we, willen of niet, geheime diensten zijn nodig. We willen, we willen een goed omgevingsbeeld hebben van wat gebeurt hier precies. Wat zijn de, wat zijn de dreigingen? Hoe zit het met proliferatie van kernwapens? Etcetera, etcetera. Uh, dat daar informatie voor nodig is, dat is ook helder. Uh, die delen wij met partners zodat er een completer beeld ontstaat. Wat je niet wil doen... Is al te veel praten over hoe die inlichtingendiensten te werk gaan. En als je dat doet, dan geef je je tegenstanders dan geef je heel veel informatie in handen. en die gaat dan dat instrument proberen te omzeilen. Dus dat begrijp ik wel. Is dat direct de staatsveiligheid in brengen? Ja, dat, het is een kwestie van hoe wegen we dat. Uh, het is wel zo dat. Dat is wel wat beide ministers claimen. Ja, en dat begrijp ik ook. En ik vind ook dat... Maar waarom? Je zou toch kunnen zeggen. Bedoel, een beetje ingevoerde terrorist. die zou toch donders goed weten. dat er allemaal satellieten staan om de boel af te luisteren. Ja, maar hoe minder je uitlegt met wie je dat deelt en hoe je dat deelt. En met wat voor instrumenten doet, hoe beter dat is. Dus die algemene stelling, die onderschrijf ik. Uh, en nu wordt het een kwestie van, ja, hoe wegen we dat? Wanneer is de staatsveiligheid wel of niet ingediend? De zorg van beide bewoners die begrijp ik. Uh, ik zeg niet dat wat er daarna met de communicaties gebeurt... dat dat de schoonheidsprijs verdient. Maar de zorg van de bewindselen, die begrijp ik. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat ze dat oprecht uh, uh, uh, ook doen. Omdat zij mensen uitsturen naar uh, gebieden. En als vervolgens blijkt dat mensen om het leven komen... omdat we zo onzorvuldig zijn geweest met informatieuitwisseling... ja dan hebben ze ook wat uit te leggen. In tweede instantie. In eerste instantie gaat het om het verlies van mensenlevens natuurlijk. Nou, we hebben de commissie Stiekem. Dat is een commissie waar de fractievoorzitters van alle partijen samenkomen... om vertrouwelijke informatie te horen... die vervolgens ook niet in de openbaarheid mag komen. En toch zei GroenLinks-fractievoorzitter... die dus deelneemt aan deze commissievergaderingen... vandaag het volgende over wat voor informatie daar gedeeld is. Dus ik mag niet zeggen over, en ik ga ook niks zeggen ja. over wat in die commissie is besproken. Maar als u aan mij vraagt, wist jij uh, eind vorig jaar, ik geloof dat dat de vraag was, wat nu uh, bekend is geworden, dan kan ik daar gewoon uh, nee op zeggen. Frank Hendricks, dat lijkt me de ideale plek om gevoelige informatie te dumpen waar je voor de rest nooit meer last van hebt. Ja, en je krijgt toch sterk de indruk dat dat niet gebeurd is inderdaad. Van Ooyek zegt dat je hoort het wel meer. Uh, je mag er dan niets over vertellen, Dat komt je op een schorsing te staan als je daar iets over vertelt. Uh, maar de indruk bestaat toch dat dat niet gebeurd is. Uh, het zou, anders zou de reactie van de oppositie ook wat moeilijker te verklaren zijn. Hè, die toch heel erg heftig is. Uh, dus ik denk ook wat, wat meneer Blijn net zei over die afweging. Hè, dus eigenlijk vooral die 22 november worden die ministers bijgepraat van... er is iets mis hè, met de boodschap die we tot dusver naar buiten hebben gebracht. En dan wordt die dus afweging gemaakt, is, moeten we dit naar buiten brengen hè, of niet? Besloten is om dat niet te doen. Daar zal het morgen natuurlijk over gaan. En de afging is, dat is een staatsgeheim. Dat, daarmee brengen wij mogelijk de staatsveiligheid in gevaar. Um, ja, het komt natuurlijk ook, zou je kunnen zeggen, wel goed uit. Om Meneer uit... Ja. ja, nou dat is een heel belangrijk punt inderdaad. Kijk, um, ik, ik ga mezelf niet herhalen, maar je wil dus niet zoveel praten... over de manier waarop je het doet. Nee, dat is gemeld. En is dit dan staatsgeheim of niet? Uh, is het een gelegenheidsargument? Ja, vooral uh, dat wat... laatste lijkt zo. Ja, goed, maar dat zal dan morgen uh, de Kamer een, een, een oordeel overvellen. Wat denkt u? Um, ik hou het bij het punt dat ik die zorg van de bewindslieden begrijp... Uh, en ik wacht even op het debat in de Kamer. Christian, de laatste woord op nou deze. Ja, ik, vind het, ik vind het onwaarschijnlijk. Ik, ik kende dat uh, citaat uh, van uh, Oink niet. Maar ik vind het onwaarschijnlijk. Uh, dat het dus niet in de commissie stiekem uh, naar voren is gebracht. Want dat is bij uitstek het ja. gremium. Waar je vervolgens dit soort geheime informatie dumpt. Ja. Ik zie meneer Berlijn toch even nou voorbij ja, de komende ja, komen. Een, een, kleine, een kleine opmerking daarover. Die commissie, die commissie stiekem, zoals we hem dan he noemen. Die is natuurlijk niet alleen maar zit daar niet passief. Die reageert niet alleen maar op informatie die daar wordt gebracht. Die zijn ook in de positie om, te, om zelf door te vragen. Dat is toch een, even een belangrijke. En dan een ander element is. Nu achteraf begrijpen wij allemaal waarom die 1,8 miljoen gegevens zo belangrijk item is geworden. Toen kan ik me heel goed voorstellen dat dat helemaal niet zo mm -hmm. over na werd gedacht. Want het was common practice. Als wij militairen uitzenden, wordt er heel stevig nageluisterd... geluisterd over wat is daar voor verkeer wat rondgaat. Dus dat dat op dat moment in de commissie stiekem niet actief over gesproken Plasterk is. Plasterk wist natuurlijk dat het gevoelig was. Hij wist, ik heb iets gezegd wat ja. niet helemaal in overeenstemming is met de werkelijkheid. Dat is hij zich gaan realiseren. Ja, ja. Dus ja. dan zou hij natuurlijk actief... Ja die commissies stiekem hebben kunnen informeren. We gaan ze doorpraten, en zeker Christian Albedingtheim... over wat voor rol de rechtszaak die u aanhanger heeft gemaakt... heeft gespeeld in dit uh, netelige dossier. Maar eerst muziek, Ilse Lange, Pasomie. Het is inmiddels het befaamde halve A4'tje waarin de ministers Plasterk en Hennis de Kamer mededeelden... dat het niet de Amerikanen, maar de Nederlanders zelf waren... die de communicatiegegevens verzamelden en vervolgens gedeeld hebben met de Amerikanen. Het briefje moest voorkomen dat gevoelige informatie in een civiele rechtszaak naar buiten zou komen. Uh, en dat heeft alles te maken met de advocaat hier aan tafel, Christian Albertink-Tijm. Uh, burgers tegen Plasterk. Uh, was dit, uh, laat, vertelt u even hoe dat ging, want u kreeg op een gegeven moment bericht van de landsadvocaat, geloof ik, hè? Nou, het, is, het is een civiele procedure en die gaat altijd in een aantal stapjes. Hè? Dus je brengt een dagvaarding uit. En dan moet op een gegeven moment moet de wederpartij, in dit geval de staat, die moet de antwoorden. En de je dan dan de conclusie zat, van de antwoord, ja. Dus ik werd in eerste instantie... Hij moest begin januari antwoorden, net na de feestdagen. Dus ik werd al snel gebeld door de landsadvocaat. En die zei van, goh, hè, wil je me een beetje uitstel geven? Ik heb wat meer tijd nodig. Nou, overleg je dan met je cliënten. En uiteindelijk hebben we gezegd, oké, okay, vier weken uitstel. Niet langer. Dus na vier weken ja. moest hij antwoorden. En het is ook fijn, die stukken gaan dan allemaal via couriers... en eh, procesadvocaten in Den Haag en gaan ze maar door. Dus het duurt lang. Dus ik had, ik had de landsadvocaat gevraagd van... joh, wil je mij dat stuk ook even per e-mail toesturen? Ja. Om te voeren dat het niet alvast via alle extra circuits eh, gaat. En dat wilde hij ook doen. Dus ik kreeg dat stuk netjes per e-mail binnen... En ik las het meteen het eerste woensdag wat ik ging doen. Spannend. Uh, ik dacht, wat gaat het gaat alleen maar over metadata dit stuk. En uh, wat een verhaal. En uh, feitelijk. En, en, en juridisch ging het ook allemaal over metadata. Ik begreep het niet. En toen stuurde iemand mij dat briefje toe. En ik dacht, wat is dit voor een raar briefje? Dus u wist het eerder eigenlijk dan de Kamer? Nou, ik wist, ik wist natuurlijk wat er in het processtuk stond. Toen kreeg ik dat briefje. Uiteraard uh, via de, de, de reguliere wegen. Dus ja? het was gewoon een gepubliceerd Kamerstuk. En toen kon ik dat nog niet meteen matchen, niet meteen koppelen aan elkaar. Tot dat minister Hennis die middag zei van ja, nee, dat briefje hebben wij verstuurd vanwege die rechtszaak. En toen werd ik in één keer platgebeld door allerlei journalisten die begrepen dat, dat de koppeling uh, daar was. Uh, ja. En, maar even voor de duidelijkheid. Ze zeggen dus nu, we hebben dat de Kamer moeten informeren... omdat we het anders in die rechtszaak bekend hadden moeten maken. En, en wat staat er dan... Pakt u even de passage ja, bij, nou, waar ze gaat hebben, het over? Kijk, ze hebben, ze hebben dus gelijktijdig het in de rechtszaak openbaar gemaakt... in dat processtuk en gelijktijdig naar de Kamer. Maar als je het processtuk leest... Ja, dan wordt het maar eigenlijk een beetje omvloerst, wordt dat, okay. wordt dat aangegeven. Maar ik wil even dat u benoemt wat er nou die belangrijke passage in is. Want dan gaan we daarna op door. dit is Alinea 6.2. Ja, nee. ja, wat er staat er. Ja, er staat. Kijk, de strekking is een beetje, ik zal het een beetje sorteren maar ik heb het niet, niet voor me liggen, maar er staat... ja, het probleem in deze zaak is dat eisers, hè, dat zijn mijn cliënten dus... een hele hoop informatie uit kranten halen... maar dat lang niet altijd alles wat er in kranten staat waar is. Zo is er bijvoorbeeld beweerd dat er 1,8 miljoen gegevens aan metadata data door de NSE in Nederland zijn vergaard. Dat is niet waar. Want wij waren het en wij hebben ze gegeven aan de Amerikanen. Dat is alles wat er staat. Maar nu even voor de helderheid. Het wonderlijk is dat ze eigenlijk dat helemaal niet hadden naar buiten hoeven brengen. Als ik u goed begrepen heb. Nou ja, ze hadden in ieder geval... Kijk, ik begrijp juridisch dat ze dit in dit stuk naar voren hebben gebracht. Hè? Want een van de argumenten die we hebben aangevoerd was dat ze dat hadden gedaan. Dus ik begrijp juridisch wel dat ze het hebben gedaan. Maar de vraag is of zij gelijktijdig die brief naar de Kamer hadden hoeven brengen of niet. Hè? Dat is, maar dat is meer een politieke vraag. Uh, kijk wat opvallend is... Uh, is de manier hoe ze het in het processtuk hebben gepresenteerd... een beetje omvloers, een beetje, zo beetje, beetje, beetje tussen, de, tussen de zinnen door... niet heel stevig uh, neergezet. En ik denk dat, maar dit is allemaal speculatie... ik denk dat ze op het laatste moment zich hebben gerealiseerd... van ja, weet je, als we het hier naar buiten brengen... moeten we dat ook naar buiten okay. brengen. Maar ik de vraag de laat ik de vraag anders stellen. Was het juridisch vereist dat ze het in die brief opnamen... of hadden ze het net zo goed weg kunnen laten... en er dus nooit meer op te hoeven terugkomen? Nee, juridisch was het niet vereist om het in die brief op te nemen... want die brief is geen processtuk. Dus ze hadden het natuurlijk wel in die procedure moeten noemen. Logisch dat ze dat doen. Maar of ze dan ook gelijktijdig een brief naar de Kamer hadden moeten sturen... ja, dat is een maar tweede. Dat was natuurlijk het probleem. De landsafrikaans schrijft... journalisten hebben dat verkeerd gemeld. Maar het punt is natuurlijk juist dat niet alleen journalisten... het verkeerd hebben gemeld, maar ook de minister exact. van de Zaken. En dat exact. is uiteindelijk ook het explosieve geweest Um, kijk, en dat is ook denk ik het traject waar we nu op zitten. Hè. Het ene is, wat heeft Plastijk gezegd? En in hoeverre klopt dat? En daarna, waarom hebben ze het eigenlijk zo lang uh, niet uh, bekend gemaakt? Ik wil toch nog even terug. Het gaat erom dat ze dus verkeerde informatie hebben gegeven... bij Nieuwsuur met meneer Pl Mist Plastwerk. Nu zeggen ze, we, moeten, we hebben het moeten melden... door die zaak die aanhanger gemaakt is, onder andere. Mijn vraag is nogmaals aan u. Hadden ze het ook op een andere manier... namelijk bijvoorbeeld vertrouwelijk aan de rechtbank uh, kunnen meedelen in plaats van het dus via u openbaar Kijk, het maken. Het verhaal dat is even hè, wat er nu wordt wat Plasterk nu zegt in antwoord op de vele kamervragen dat is onzin. Leg Plasterk zegt nu: "Luister, het was in oktober was het staatsgeheim. of in november was het staatsgeheim 22 november toen ik erachter kwam kon ik het niet met de kamer delen, maar ik moest het delen in die procedure. En omdat het toen publiek bekend werd heb ik ervoor gekozen het gelijktijdig aan de Kamer publiek bekend te maken. Dat is onzin. Omdat? Omdat op het moment dat iets staatsgeheim is op 22 november... dan is iets ook nog staatsgeheim op 5 februari, wanneer het, dat stuk indient. Dus dat had hij niet hoeven doen. Hij had bovendien, waren er ook andere mogelijkheden... om het vertrouwelijk ter kennisgeving aan de rechter te geven. Er zijn mogelijkheden om iets, soort commissie stiekem... maar dan uh, in de rechtbank, iets vertrouwelijk aan de rechtbank mee te geven. Waardoor het niet zo in een processtuk in de openbaarheid was gekomen. Iets blijft het toch niet altijd staatsgeheim? Je kunt er ook de declassificeren. Ik bedoel, dat is wat er gebeurd is. Hey, is van, ook... Vanzelfsprekend, maar wat hm. is er nou gebeurd... tussen uh, november en februari... waardoor het opeens nou, uh, geen staatsgeheim is? En die meer vraag gaat. gaan we direct na het nieuws proberen te beantwoorden. Nieuws met Nanette Wel. Dit is Radio 1.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 Welkom terug bij Haagse Lobby van WNL. Straks vertelt Erik van Veneti het verhaal over een ander spannend moment... in de parlementaire geschiedenis. Het eerste scheurtje in de tweede kabinet Lubbers. Vragen zijn er nog genoeg. naar het debat van morgen gaat het dan toch vooral over de houding van Plaszek... en Hennis met het parlement. Hoe kon hij een mogelijk scenario stellig verkopen in Nieuwsuur... en de Tweede Kamer niet inlichten als het blijkt, als blijkt het niet te kloppen? Het vertrouwen tot op de, uh, uh, in de minister is tot op een dieptepunt gedaald. En dat horen we onder andere bij de volgende oppositiepartijen. We wisten dat de minister uh, vrijwel zeker uh, niet verteld had wat hij wist. Maar nu zijn we er eigenlijk achter gekomen, dat vertelt hij zelf... dat hij het al maandenlang wist. Nee, het is heel opvallend dat hij zegt... we weten het eigenlijk al vanaf 22 november. En we hebben 2,5 maanden lang de Kamer niet geïnformeerd... vanwege het belang van de staat. Dat vind ik onbegrijpelijk. Minister Plastik heeft er een rommeltje van gemaakt. Ja, Frank Hendricks. Kan niet überhaupt nog herstellen het vertrouwen... Ja, ik denk dat het wel heel erg lastig gaat worden. Dat proef je ook in Den Haag hoor. En ook zelfs bij de coalitiepartijen. Ik bedoel, op zich hebben die Willem nog wel het voordeel van de twijfel geven. Maar het is natuurlijk de vraag of dat genoeg is als ze alleen VVD en van de steunen. Daar bestaat ook binnen de coalitie wat twijfel over. Of dat uh, ja. voldoende is. Het gaat natuurlijk om een heel belangrijk onderwerp: staatsveiligheid. Uh, ja, dat is ook gebaseerd ja. op vertrouwen. Als dat vertrouwen er dan niet meer is, dan, uh, dan wordt het heel moeilijk, denk ik. We krijgen net om vijf voor negen krijgen we binnen dat de VVD vertrouwen heeft... in het debat met Plasterk. En de vraag die we ook gaan stellen is aan Madeleine van Torenburg... woordvoerder in deze voor het CDA. Mevrouw van Torenburg, goedenavond. Goedenavond. Grote vraag, maar laten we maar meteen behandelen. Is er nog een mogelijkheid dat uh, Plasterk en Hennis morgen het vertrouwen... terugwinnen bij u? Nou, ik heb al gezegd, ik ga maar een heel zwaar gemoete debat in. Ik heb er geen goed gevoel over omdat ik uh, uh, me toch echt wel afvraag of de minister serieus bereid is om de vragen van de Kamer te beantwoorden. En ook inziet wat hij zelf heeft veroorzaakt. U voelt zich echt niet serieus genomen? En daarmee natuurlijk de Nederlandse samenleving. Kijk, wat uh, ook uw gasten... ik heb heel veel belangstelling geluisterd naar u uitzending... wat ook uw gasten uh, uh, zullen uh, weten... is dat juist de minister van Binnenlandse Zaken... die gaat over de veiligheidsdiensten... heel veel ruimte heeft. Wij moeten hem heel erg vertrouwen... want de controle van de Kamer is beperkt. We hebben de, natuurlijk de CTIVD, de toezichthouder. Maar je moet toch altijd ook kunnen afgaan... op wat een minister zegt. En wanneer hij dan zo vrijpostig in de media roept... de Amerikanen hebben deze informatie vergaard... dan is er natuurlijk meteen zo'n idee... van wat gebeurt hier nou eigenlijk allemaal? En vervolgens komen ze erachter dat dat helemaal niet klopt. En als je dan ook niet de moed hebt om de Kamer weer bijeen te roepen... al doe je dat in een vertrouwelijk gesprek met de Kamerleden... en zegt, jongens, dit is niet goed gegaan. Belangrijk staatsveiligheid. Ik wil niet dat het op, op straat komt te liggen... maar ik moet jullie vertellen hoe het wel zit. Als je die moed niet hebt... dan kun je als Kamer bijna niet met zo'n minister verder... Ja. Heeft u vandaag in deze uitzending, ik begrijp dat u aandachtig geluisterd heeft, nog iets nieuws gehoord? Wat we dus morgen ook weer gaan terughoren in het Kamerdebat? Ehm. Um... Nou, ik, ik, ik waardeer het zeer dat uh, de deskundigen hier nog even die lijn helder hebben neergelegd. Ik vind het belangrijk ook om te horen hoe dat uh, in die procedure is gegaan. Maar waar wij morgen vooral over willen spreken is... Uh, heeft de minister nou zelf veroorzaakt dat hij uh, ruis heeft laten ontstaan? En waarom heeft hij niet de moed gehad om de Kamer daarover te informeren? Al die andere belangrijke dingen moeten zeker aan de orde komen. Hoe zit het met die sturing? Hoe zit het met het toezicht? Wat mogen we wel, wat mogen we niet? Maar dan willen we niet wegronden in een plenaire debatje van een paar minuten. Dat moet serieus aandacht krijgen. Morgen staat op de agenda. Kunnen wij deze minister nog vertrouwen op zo'n gevoelig dossier? Helder, dank. Dank voor uw bijdrage. Um, jullie hebben alle drie um, de tachtig vragen door de Kamer gesteld. Um, bestudeerd vanmiddag. Meneer Berlijn, wat viel u het meest op? Um, ja, eigenlijk het antwoord... Um, en, en ook het antwoord op de vraag die net is gesteld. Wat is nou de reden geweest voor, voor uh, de vertraging... in de informatie naar de Kamer? En... Uh, een van de dingen die me opviel was bij uh, vraag 17... voor degene die die, die antwoorden hebben ge gelezen. Dat is dat enerzijds de, de bewinsten aangeven... dat ze uh, in verband met die rechtszaak zorgen hadden... dat de rechter beperkende maatregelen zou opleggen aan de diensten... Um, dat zal morgen ook aan de orde komen. Want aan de andere kant zegt ook de minister... en volgens mij terecht dat de AIVD en de MIVD... zich aan de wet houden. Dat is een of het ander. Dat kan... Als ze zich aan de wet houden... dan hoeven ze ook, dan hoeven ook niet te vrezen... Ja? dat de rechter beperkende maatregelen opleggen. Dus dat is, zal morgen waarschijnlijk aan de, orde, aan de orde komen. Ik ben benieuwd wat het antwoord van de minister daarop zal zijn. Helder? Doen. Christian albenink -tijm. Ja, uitstekend. Punt meneer Berlijn. U helpt mij een beetje met mijn rechtszaak op deze manier. Wat is de vraag die nog niet gesteld is door de kamerleden van u zegt die had gesteld moeten worden? Nou, dat is wel een hele belangrijke vraag. Uh, kijk, het standpunt dat uh, de staat en de minister innemen in de procedure... is dat als je als dienst in Nederland opereert... moet je aan de Nederlandse wet houden. Als je in het buitenland opereert... hoef je niet aan de Nederlandse wet te houden... maar ook niet aan de buitenlandse wet. Met andere woorden, als de Amerikanen hier in Nederland informatie vergaren... dat grote sleepnet dat over het internationale dataverkeer gaat... wat de NSE doet, dan mag dat dat een standpunt wat in wordt genomen in de procedure. Terwijl de minister eerder heeft gezegd dat dat niet mag in strijd met onze wet. En dat de Amerikanen zich aan onze wet moeten houden. Nou, de vraag die ik zou stellen als ik Kamerlid was... vindt de minister dat onze diensten, wanneer ze in het buitenland opereren... zich aan de Nederlandse wet moeten houden of aan de buitenlandse wet of aan geen enkele wet. Meneer Berlijn, als u antwoord nou, zou moeten ik, geven. Ik ben geen jurist, maar ik vind het een interessante vraag. Maar... Nee, ik, kan er, ik zal er zeker niks over zeggen. Frank, ik kom bij jou uit. Waar we het eigenlijk, ook in dit radioprogramma praten we vrij snel, heet het over Plasterk. Maar het komt dat hij natuurlijk ook zich het meest zichtbaar heeft getoond in het debat. Ja. Um, we hebben de rol van Hennis, de minister van Defensie, eigenlijk weinig niet gehoord. Het feit dat ze erbij zit morgen. Ze dus heeft ze tot nu toe eigenlijk ook een beetje in de luwte gehouden. Ja, ik denk dat dat wordt een van de spannende elementen in het debat. Hè? De verhouding tussen Hennis en Plasterk. Hennis hebben we natuurlijk in beeld gezien... op het moment dat dat briefje naar buiten komt... wordt zij meteen bestormd door cameraploegen. Daar was ze zelf heel erg verrast door. Want zoals je ziet, jullie moeten bij Plasterk zijn. Maar goed, in, toen heeft ze eigenlijk afstand genomen van Plasterk. Hè? Want ik heb dat nooit gecommuniceerd dat de Amerikanen het hebben gedaan. We gaan daar even naar luisteren. Wist u het ook? Ik wist het zeker. De introduk... Dus wat dus dacht u toen Plasterk bij Nieuwsuur ging vertellen... dat hij van niks wist? Ik ken de heer Plasterk als een uh, integer mens die, uh, net ja, als die ik... blijkbaar niet weet wat zijn veiligheidsdienst aan het doen zijn. Weet u, ik nogmaals, ik weet niet over welke uitspraken u het nu heeft. Waar het uh, mij om gaat, is dat we duidelijkheid geven over die 1,8 miljoen. Ja, dat klinkt nog uh, niet als een hele warme ondersteuning nog, hè? Nee, en... Kijk, morgen, als het, als het debat vooral gaat over waarom Plastic heeft gezegd dat de Amerikanen het hebben gedaan. Hè, waarom heeft hij die foute informatie gegeven aan de Kamer, morgen ook. Hij zal het zelf allemaal ontkennen hoor. Hij blijft. Hij blijft euh, achter zijn verhaal staan in die zin dat hij vindt dat hij niet de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Hij vindt zelfs dat hij bij Nieuwsuur feitelijk niets verkeerds heeft gezegd. Hij staat ook nog steeds achter zijn bezoek bij, euh, bij Nieuwsuur. Hij vindt het alleen jammer dat hij te veel nadruk ge heeft gelegd op die mogelijkheid dat de Amerikanen het hebben gedaan. Zo zal het dus euh, ongeveer ja. gaan. Maar het wordt pas echt interessant en echt gevaarlijk ook politiek gezien. Als de vraag naar het verschuift wat we vandaag hebben gezien waarom is dat twee en een half maanden, ruim twee maanden niet aan de Kamer verteld? Want daar is Hennis natuurlijk wel bij betrokken geweest. Dat staat ook in die brief. 22 november worden ze beiden geïnformeerd... en hebben ze blijkbaar samen besloten om dat niet met de ja. Kamer te delen. En de allerlaatste zin van 16 pagina's beantwoording van de Kamervragen... Eh, 65 vragen. De allerlaatste vra opmerking op pagina 16. De minister van Binnenlandse Zaken is als enige verantwoordelijk... voor zijn optredens in de media. Ja. Ja, dat gaat over die verhalen dat Hennis zou hebben gewaarschuwd voor dat uh, nieuwsuur optreden. Hennis zou inderdaad, het wordt inderdaad bevestigd door bronnen. hebben gepleit voor een terughoudende houding. Hè? Uh, dat heeft zij die heeft ze zelf ook ingenomen. Bedoel, zij is niet betrokken geweest bij die beeldvorming. dat de Amerikanen ons hier hebben afgetapt. Ik bedoel, uh, dat, dat heeft echt plastic gedaan. Maar ja, ze is er nu wel bij betrokken, of ze nou wil of niet. En het, het zal ook. Ja, kijk, als het alleen over plastic gaat, dan, dan is het nog een geïsoleerd probleem, zou je kunnen zeggen. Als Hennis er ook bij betrokken raakt morgen, dan, uh, ja, dan hebben we echt een groot politiek uh, probleem. Denk ik. Wat is je inschatting? Is, er, is het morgen voldoende voor een meerderheid P van de A-VVD, de coalitie? Of zijn die constructieve drie, die const, de ChristenUnie, SGP of D66, ook een must, een voorwaarde ja. om door te gaan voor de nou Ja, mist. We hebben net D66 gehoord, die zijn heel erg uh, kritisch. ChristenUnie ook, uh, SGP zijn altijd, altijd een beetje voorzichtig... maar die hebben ook gezegd, vandaag Willem de Zwijger blijft een voorbeeld. Hè. Dus uh, dat was ook denk ik voor Plastic bedoeld. Kijk, als hij alleen VVD, A, dan hoor je toch ook al binnen de coalitie... dat dat wel heel lastig gaat worden. En dan zal Plastic zelf de afwering moeten maken. Kan hij op die manier functioneren als de politiek verantwoordelijke... voor een inlichtingendienst? Zonder dat vertrouwen eigenlijk hè, van de Kamer. Uh, breed, breed draagvlak, waar bijvoorbeeld uh, weken het over had destijds toen hij aftrad. We gaan uh, even spreken met Gertjan jan Zegers, woordvoerder van de ChristenUnie in deze. Meneer Zegers, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat vindt u? Kan de minister door zonder de steun van de ChristenUnie morgen? Uh... Ja, dan leg je een hele zware last op onze schouders. Um, het is natuurlijk zo dat hij dat allereerst uh, zelf moet uh, beslissen. Wij moeten natuurlijk eerst nagaan, hebben wij vertrouwen uh, in hem? Dus dat zal aan het eind van het debat moet dat orde worden, worden geveld. Maar het is waar dat als het om zoiets belangrijks gaat als inlichtingendiensten, dat we natuurlijk wel allemaal baat hebben bij een minister die breed vertrouwen heeft. En die ook echt voor die diensten kan gaan staan. En ook de samenleving kan uitleggen waarom die diensten zo belangrijk zijn. En dat ze ontzettend belangrijk werk doen. Toen u, de, toen u de beantwoording vandaag las, die 16 pagina's, gaf dat weer veel vertrouwen voor het voortbestaan van de minister? Nou, ik, nee, nou in die zin dat ik uh, het, het op verschillende momenten heel uh, onbevredigend vond. En er blijven echt hele belangrijke vragen over. Dus dat debat van morgen dat gaat echt, echt ontspannen. Noemt u even de belangrijkste vragen waarvan u zegt. Die moeten echt goed beantwoord worden. Wat zijn dat voor u? Nou, dat zijn er een paar. De eerste, dat kwam al uh, in jullie uitzending terug. Als je die hele tijdlijn langsgaat, dan zit er natuurlijk verontrustend veel tijd tussen die onthullingen in uh, De Spiegel. Uh, het moment dat Plasterk bij Nieuwsuur zit en geen idee heeft waar hij het over heeft. In ieder geval geen goed zicht heeft op uh, wat die diensten nou precies wel en niet doen. Uh, en op het moment dat hij uh, echt bijgepraat wordt, er zit heel veel tijd tussen. Dus heeft een minister in de gaten wat die diensten doen? Uh, dus dat is een, een, een belangrijke vraag. Het tweede, uh, dat betreft natuurlijk de verhouding en het vertrouwen tussen kabinet en Kamer. Dat is natuurlijk, natuurlijk cruciaal in een, in een um, democratie. Dat als een minister de Kamer iets vertelt, dat je ervan uit moet gaan dat dat de waarheid is. Um, en als dat niet achteraf blijkt, dat dat niet zo is... Ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Ja. Uh, dus ja, dat zijn, dat zijn wel de, de, de, de cruciale vragen. Meneer Zegers, u, bent, u maakt natuurlijk onder... ik mag u geen gedoogpartner maar noem het de coalitie van de welwillenden, geloof ik. Dus ChristenUnie, SGP en D66, met ja. een aantal deelakkoorden. Is het dan ook zo dat jullie met z'n drieën bij elkaar komen? Ja. Of misschien wel zelfs met ook de leden van het kabinet... Uh, om dit voor te bespreken? Nee, zeker niet. Nee, Helemaal nee, wij, niet? Maken, wij maken echt onze eigen afweging. Dus uh, natuurlijk heb je contact met andere woordvoerders. Maar dat gaat echt langs alle partijlijnen. Uh, maar wij zitten niet bij elkaar om dat voor te bespreken. Dus uh, ik ga er heel uh, open in, heel kritisch. Omdat die vragen echt op tafel liggen. Uh, ook, ook de vraag naar het vertrouwen tussen Kamer en Kabinet. Dus ja, dat zijn wel de meest indringende vragen die, uh, die je kunt voorstellen. Maar uh, nee, we maken echt onze eigen, uh, eigen afweging. Heel goed. Um, Dank u wel voor je bijdrage. Succes dankjewel. en veel plezier. Tot morgen. Veel plezier, zeg ik dan ook nog. Ja, voor de politieke junkies is het natuurlijk... een uh, kwestie van de chips en cola op de bank. Um, Frank Hendricks, er is ook veel gesproken over de strategie. Moet je nou juist zoals minister bijvoorbeeld Plasterk alleen naar de Kamer vragen? GroenLinks heeft minister Hennis erbij gevraagd. Dat is volgens sommigen weer juist extra kwetsbaar of niet. Hoe moeten we dat tactisch, strategisch inschatten? Ja, Ik denk dat, ik bedoel, het was in eerste instantie werd inderdaad alleen plastic gevraagd. Maar toen was ook al duidelijk, als er nog de aanleiding toe is... dan wordt ook Hennis en ik denk dat deze brief had sowieso aanleiding gegeven om hen dus ook uh, naar de Kamer te roepen. Dus of GroenLinks dat nou vorige week had okay. gedaan of niet. Dus dat was eigenlijk onvermijdelijk. En dan is het natuurlijk morgen voor het, vooral voor de oppositie natuurlijk het spel om ze uit elkaar te spelen. Om, de, om, om licht te laten bestaan tussen de beide versies van de beide ministers. En als dat even zo is, dan wordt waarschijnlijk direct Rutte naar de Kamer gevraagd. Nou, Ik ben eigenlijk vooral ook benieuwd naar de houding van de coalitiepartijen. Ik zou me niks verbazen als je bijvoorbeeld de PvdA heel veel vragen hoort stellen over waarom heeft het zo lang geduurd... voordat jullie dit hebben gemeld. Want dat betekent dat Hennis er ook bij zit. Dat betekent dat plastic wellicht iets steviger staat. Hè? Want anders staat hij zo geïsoleerd. Staat. En ik kan ja. me voorstellen dat de VVD dus heel erg de nadruk zal leggen... waarom heb je toen dat beeld zo opgeroepen? Dus de, dat wordt ook interessant. Bij hun eigen minister uit de ja, houden, dat, ja. dat denk ik wel. Ja. Dus, en dat maakt het ook spannend voor de coalitie. Rondje valkuilen morgen. Wat zijn de spannende onderwerpen en issues? We hebben er voldoende al, denk ik... Maar um, ik denk toch dat, het, dat, dat dat het punt zal zijn. Um, en dat de minister, het, en dan heb ik het over minister Plasterk, toch op een of andere manier duidelijk moet maken. dat hij, te uh, goede trouw, uh, ja, uh, toch wat minder verstandig achteraf, zeggen we maar. is gaan speculeren over wat er mogelijk daar de, de, de, de, de, de, de, de precies aan de hand is geweest. Terwijl dat onderzoek eigenlijk nog liep en nog duidelijk moest worden, moet worden hoe het precies zat. Uh, valkuil. Uh, ja. Ik, ik, er zijn er voldoende. Ik zou er niet één uit willen halen. Ik laat het maar even. Mijn Christian een tijd ter afronding. Kijk, als het debat over die 1,8 miljoen uh, gegevens en metadata. alleen maar gaat als dat het woord. die exegese die hij heeft gemaakt in die antwoorden. dan gaat hij het wel redden. Hoe belabberd die antwoorden ook zijn. Want dat is niet spannend genoeg. om een minister over te laten vallen. En we moeten ze dus ook realiseren dat dit is exclusief materiaal. Hè. Het gaat niet om één minister. Het gaat om twee ja. ministers. En misschien zelfs om Rutte. want die is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de diensten. Dus mijn, ver mijn vermoeden is dat uh, de Kamer. Uh, de ministers. Het als, als, als het zo gaat, zoals in, met de vragen en de antwoorden in de brief... dat hij het er wel goed van af gaat brengen. Slottekort, Frank Hendricks. Nou, hij denkt dat voor hè? Ja. toch een uh, man met een, uh, nou, een behoorlijk ego, dat zegt hij zelf ook wel trouwens. En dat het moeilijk zal zijn om echt door het stof te gaan. Maar hij zal, uh, wat ik begrijp, zal hij dus blijven volgen dat hij de Kamer volledig goed heeft geïnformeerd. Dus hij zal toch enige uh, nederigheid moeten tonen, denk ik, morgen om uh, de Kamer mail te stemmen. Dus ik Heerlijk. ben benieuwd hoe ver hij daarin wil gaan. Heren, dank. We gaan luisteren naar muziek. yeah. yeah.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 De Haagse lobby van WNL kijken we vooruit, maar blikken we ook terug. En dat doen we in de wekelijkse rubriek De Schatkamer. Bijzondere verhalen uit de parlementaire geschiedenis. En deze week voor de tweede keer Erik van Venetië. Zijn carrière ooit begonnen als parlementair journalist voor de Volkskrant. Maar tegenwoordig vooral bekend als auteur van het grote lobbyboek. En ook adviseert hij bedrijven en overheden op het gebied van lobbyen en public affairs. Welkom Erik, goed dat je er bent weer vanavond. Ja. Uh, en dan luidt altijd de klassieke vraag, waar neem je ons mee naartoe? Ik neem jullie mee naar 28 jaar geleden, op 1 december 1986. We verplaatsen de scène naar hotel, restaurant, Partycentrum Schimmel in Woudenberg, het Utrechtse dorp. Want daar gaf die avond uh, Rudolf de Korte een spreekbeurt. Rudolf de Korte, uh, Korte uh, vicepremier in het kabinet het tweede kabinet Lubbers. Uh, hij was van de VVD en Lubbers uiteraard van het CDA. Dus twee partijen in dat, uh, in dat kabinet. Um, en wat zo'n enorme commotie veroorzaakte was dat hij daar een uitspraak deed over wat het kabinet nog niet had besloten. Namelijk of er een, een bezoek aan um, Japan kon worden uh, geregeld uh, met de koningin. Uh, waarbij ook een visite met keizer Hirohito op, op het programma zou staan. En dat dus lag gevoelig, Uiteindelijk he? niet, dat lag buitengewoon gevoelig. Gezien oorlog, uh, et cetera, gruwelen in de, in de oorlog onder de naam van uh, de keizer. Ja. Um, en wat politiek heel gevoelig was, uh, lag... was dat er nog geen beslissing was genomen... of dat uh, bezoek eigenlijk wel door moest gaan. En Rudolf de Korte uh, liep dus voor de troepen uit. Om door te zeggen dat dat be bezoek maar beter niet kon plaatsvinden. Nou, we gaan luisteren hoe hij dat zei. Op de kortere termijn acht ik zo'n staatsbezoek... niet verstandig, niet wijs en ook niet gewenst. Zo, die staat. Die staat. Um, kort... Kort daarvoor, die middag, dat is dus die maandagavond waarin hij dit zei... die middag had Lubbers al gehoord dat hij dat zou gaan zeggen. En uh, had er ook al met de koningin over gesproken. Want maandagmiddag is er altijd vast overleg tussen de premier en de koningin. De koningin was not amused. En had tegen Lubbers gezegd, dat uh, is natuurlijk uh, eens, maar niet weer. Had ze tegen Lubbers gezegd. Uh, Lubbers die dacht, oh, ik ga nog even proberen of ik dat kan tegenhouden. Of hij dat vanavond uh, misschien niet gaat zeggen. Maar helaas te laat. Want de korte, slimme uh, PR-machinerie had hij ook. had de, de teksten al bij de uh, journalisten neergelegd. Onder embargo. Dat gebeurt wel vaker in Den Haag. Uh, dus daar was niks meer tegen te doen. Het kwaad was geschiet, zou je kunnen zeggen. Uit in, de, in de ogen van Lubbers. Dan uh, uh, de volgende dag. natuurlijk Grote commotie in de kranten. Uh, de Kamer haalt Lubbers meteen uh, naar de Kamer. Het was vragenuurtje, twee uur smiddags. En uh, hij mocht eens even uitleg gaan geven over uh, wat die vicepremier van hem daar allemaal uh, geroepen had. Nou, Lubbers uh, uh, haalde uit naar zijn vicepremier op een manier die echt in de parlementaire geschiedenis bijna nooit voorkomt. Hij zei dus: die kwam met die woorden weer: uh, Dit is eens maar niet weer. Komt... door getriggerd door ja. de oppositie trouwens. komt hij aan? Dat neemt niet weg. Uh, dat dit tot de categorie behoort, eens en niet meer. Meneer de voorzitter. Oh, je hoort ook het lachen van de Kamerleider. Ja, je hoort vooral het lachen bij het CDA. Want nou, af, ik kan me dat nog goed herinneren. Ik zat toen net bij de Volkskrant een paar maanden. Ik zat boven op de tribune in de oude zaal nog. Uh, en daarna, na dat uh, de, debatje, het was maar heel kort... het duurde maar een paar minuten... renden we natuurlijk naar beneden om de reacties te verzamelen. Want ik zat zoiets van, wauw, wat gebeurt hier? En aan de kant van de CDA uh, liepen al die CDA'ers handen wrijvend rond. Van, Ruud heeft het goed gedaan. Het ging van pats, pats de hoek in. En het was alsof het een, een bokswedstrijd was. Terwijl de VVD'ers, die waren woedend. Want ja, die hadden niet gedacht... Dat, dat ze, die hadden eigenlijk gedacht dat Lubbers het een beetje zou toedekken. Wat de korte had gezegd. Maar nee, hij ging dus inderdaad pats pats de hoek in. Maar wat was de motivatie van Lubbers om zo heftig uit te pakken dan? Nou, de, de motivatie was is dat hij ook... dat Hij, uh, hij baalde natuurlijk dat... dat toch gezegd werd, dat de Korte dat toch had gezegd... terwijl hij het eigenlijk helemaal niet wilde. Maar ja, hij kon daar toen op dat moment die maandag niks meer aan doen. En hij wist ook dat dat natuurlijk een spelletje was van de VVD. Want dat nu, nu gaat het over wat gebeurde er eigenlijk achter de schermen. En achter de schermen was dat al de donderdag daarvoor... in de vvd overleg al het plannetje was gesmeed. Voorhoeven, fractievoorzitter Joris Voorhoeven... de andere ministers van de VVD en de Korte hadden bedacht... we moeten, we moeten eens wat meer... VVD-geluid laten horen. Want die Lubbers, die is zo ontzettend machtig... hij was ook uh, enorm gestegen in de, uh, de, peilingen. In de, nee, in de verkiezingen. Want uh, dik een half jaar daarvoor had Lubbers negen zetels gewonnen. De VVD wilde ook wat, wilde ook scoren. En dat uh, was voor hun de reden om eens een onderwerp te pakken... waar ze zich mee konden profileren. Nou, Dat zou dan de korte optie in dat hotel uh, gaan doen. Maar de inschattingsfout is dat je dat eigenlijk je eigen fractievoorzitter moet laten doen... in plaats van de vicepremier, die natuurlijk met één mond moet spreken... namens het kabinet. Precies, want dat is een, een, een, een van de grote zondes van de, van de doodzonde. Dat is misschien een beetje een zwaar woord. Maar een zonde van de minister is dat hij uh, het, kab het kabinet praat met één mond. En die kan, die kan dus niet zijn eigen gang gaan. Een andere zonde is over de Kamer onjuist informeren. Daar hebben jullie eerder in deze uitzending uitgebreid aandacht aan besteed. Ja, nee, heel haal. En toch willen we natuurlijk weten... we weten naarmate Lubbers wat ouder wordt... dat hij wat vrijpostiger wordt met het vertellen over zijn relatie met de koningin. Um, weten we eigenlijk ook wat meer hoe die, belangrijk de rol... Van die die koningin is geweest in deze ik bedoel, je zou bijna denken: heeft de Lubbers na afloop en gebeld om hem nog eens te bedanken voor de ferme pets? Die, die... nou, ik denk niet dat dat zo gaat. Wat wel, wat wel zo ging, is dat hij, dus van de koningin te horen had gekregen, dit is eens maar niet weer ook gezien de diplomatieke uh, verhoudingen die daarmee geschonden uh, werden met Japan. Uh, uh, en hij zei dus, getriggerd door Wim Kok en Van Mierlo, die toen uh, uh, oppositie waren in de Kamer, uh, zei hij dus: Dit is eens maar niet weer. En dat waren dus eigenlijk de woorden van de koningin. Dus als je hebt over invloed, nou, dat is er nog alleen. Helder. Um, en dit zijn natuurlijk typisch van die dingen: uh, Politici net van die rollen olifantjes, die hebben een ijzeren geheugen. En zeker als ze een pets gekregen hebben, want dit is natuurlijk een pijn die dan bij zo'n VVD ontstaat. Ja. Die is blijvend, die is niet zomaar weg. Ja, nee, maar dit was het begin van het einde van het kabinet. Zo ja. hard kun je, het wel zeggen, kun je het wel stellen. Het werd zo door de VVD, echt zo als zo'n knal, als een dreun ervaren. En zo oneerlijk door, uh, door Lubbers. En ze hadden toch al een beetje. Ze ergerden zich toch al heel sterk aan Lubbers. Want die werd veel te. Uh, al die handigheidjes die die deed. de VVD'ers konden daar niet goed mee omgaan. En uh, kregen steeds meer. Uh, uh, ja, de, de verhouding werd steeds slechter. En dus daarna in dat tweede kabinet Lubbers, met CDA en VVD... eigenlijk alleen maar slechter gegaan op weg naar het einde... een aantal jaren later, toen het kabinet viel over het reiskostenforfait. Helder. Um, heren aan tafel, ik krijg zojuist het bericht binnen... en ik zeg het onder enig voorbehoud nog... Um, dat Els Borst, uh, voormalig minister, overleden is. Oh. Dat meldt in ieder geval bronnen aan de Telegraaf. Um, en, en dat gaat nu ook op Twitter rond. Dus we wachten even nu op de laatste bevestiging. Dat is natuurlijk een buitengewoon onverwacht bericht, volgens mij. Ja. Is Ernst Bakker al? Uh... Ja, Ernst Bakker. Juist, ja. Ja, dat is... Heeft, heeft U uh, ja, heeft, heeft haar nog misschien meegemaakt. Ik heb haar nou Frank... als lijsttrekker toen nog... Ja. Uh, een van de, eerste, van de eerste... vrouwelijke lijsttrekkers, denk ik, in Nederland. ook. Ja, uh, weet... het is een meisje geworden. Hans van Mierlo, ja, ik hoorde het nog ja, zeggen. Ja. Minister van Volksgezondheid ook geweest. Dat is een buitengewoon droeve bericht. Uh, we kijken even waar de bevestigingsdirect vandaan komt. Uh, dat is het bericht wat zojuist binnenkomt. Ik ga, uh, ja... Het is even heel aan het einde van de uitzending. Ik ga in ieder geval bedanken. Dick Berlijn, Christian Alberting-Tijm, Frank Hendricks, eh, Erik van Venetië. Dank allemaal. Tot volgende week.